Weet je nog van de vorige keer hoe lelijk de duikende eend in de knel was geraakt, meisjes en jongens? De rivierpolitie had ze ontdekt en aan de ketting gelegd, maar dankzij een list waren we toch ontkomen. Oom Januari had ons toestel namelijk tot op de bodem van het kanaal laten duiken en onder water varend waren we ongemerkt weggeraakt. Hoe het dan verder gegaan is, verneem je nu. Mensen. Is dat eventjes meegevallen, zeg? Ja, het is veel vlotter gegaan dan ik verwacht had, moet ik zeggen. Mijn hart stond bijna stil toen we onder die politieboot door moesten. Ik dacht echt dat we klem zouden raken. Ja, het heeft ook niet veel gescheeld, weet u. Als dit kanaal een halve meter minder diep was geweest, zouden we het nooit gehaald hebben. Maar we hebben het gehaald, Ik zou het gezicht van die politiemannen willen zien als ze vaststellen dat onze duikende eet spoorloos is. Ze zullen denken dat er toch vrij meegevoerd is. Ja, ja, ze, ze zullen er geen andere verklaring voor kunnen vinden. Toch zullen we op onze tellen moeten passen, professor. En die jongens van de rivierpolitie mag u zeker niet onderschatten. Ze zullen het er niet bij laten. En alles in het werk stellen om ons weer te vinden. Hoeveel mensen maken nu eigenlijk al jacht op de duikende eend? Eerst hadden we die vier boeven. Daarna, die nachtjager. Dan de patrouille van het leger. En nu weer de rivierpolitie. Het zal een wonder worden als we veilig het land uitgeraken. Wel, nee, meisje. Je vergeet dat mijn duikende eend uitzonderlijke eigenschappen bezit. Nee, nee, nee. Als we gewoon verder onder water varen, kan ons helemaal niets gebeuren. Maar uh, nu we het toch daarover hebben... ...is het jullie nog niet opgevallen hoe volmaakt mijn duikende eend ook dat doet? Ik sta er van, oom Januari. De duikende eend is het meest volmaakte vervoermiddel ter wereld. Dat was ook mijn bedoeling toen ik ze ontwierp. Je mag trots zijn op je uitvinding, oom Januari. Ben ik ook. Maar we mogen nog niet te vroeg, Victorie, kraaien. Mijn duikende eend heeft nu wel bewezen dat ze alles kan wat ik verwacht had. Rijden, varen, vliegen en duiken. Maar ik moet toch nog ter degen nagaan of ze ook in staat is grote tochten te maken. De wereldreis die we willen ondernemen, zal daar het antwoord op geven om januari? Ik hoop het. Hm. Wat ik me afvraag is, hoe lang we nog onder water moeten varen? Nog een hele tijd. We mogen geen risico lopen. Ik vind er niets prettigs aan. Het water is zo troebel en zo donker dat je bijna niets ziet. Dat zal beteren zodra we in de rivier komen die ons naar de zee moet brengen. En straks, als het dag is, zal de zichtbaarheid ook gevoelig toenemen. Wil je zeggen, om Januari, dat we onder water blijven varen tot we in zee zijn? <laughs> dat zal wel moeten, Marleen. Dat zal moeten, maar dat zal niet gaan, professor. En waarom niet Koralis? Omdat dit kanaal niet rechtstreeks in verbinding staat met de rivier. Je vergist je Koralis. Het staat er wel mee in verbinding. Door middel van een sluis, ja. Maar hoe wilt u de de eend door die sluis krijgen? <sus> Drommels, nu je het zegt. Aan die sluis had ik niet gedacht. De sluisdeuren zullen de toegang tot de rivier afsnijden. En dus zullen we daar toch boven water moeten komen. Dat wordt een nieuw probleem, mensen. We zullen goed moeten nadenken, geloof ik. Nou, daar hebben we nog wel even de tijd voor. We zijn nog een behoorlijk eind van die sluis vandaan. Ik hoop maar dat we tegen die tijd een goede oplossing gevonden hebben. Zoals je al gehoord hebt, was de tocht onder water weinig aantrekkelijk. Het troebele kanaal en de duisternis maakten dat er niets te zien viel door het plexiglas van de kajuit. Oom Januari had af en toe moeite om zijn weg te vinden om niet met de duikende eend tegen een oever aan te varen. Het zicht was beperkt. Op een gegeven ogenblik zagen we recht voor ons uit nogthans... een grote, donkere hindernis opdoemen. Let op, professor. Dat moet de eerste sluisdeur zijn. Ja, daar mag mijn duikende eend niet tegenaan botsen. Ik laat ze weer een eind achteruit varen. Wat doen we nu, oom Januari? Ja. Heb je al een uitweg gevonden? Nog niet, nog niet. Maar wacht, ik leg de motoren stil. Zo, en nu moeten we een goed middel bedenken om ongemerkt in de rivier te komen. Kunnen we die sluis niet op de normale manier voorbij? Wat bedoel je maar, alleen? Nee, wachten tot er een schip komt dat ook naar de rivier wil en dan sterkjes meeglippen. Dat zou onmogelijk gaan. Waarom? Bij het versassen van een schip zakt het waterpeil in een sluis veel te laag. Als onze duikende eend ondergedoken bleef, zou ze onder het andere vaartuig verpletterd worden. Kunnen we de sluis niet zelf bedienen? Dat zou misschien te doen zijn. Het is geen grote sluis. Het is er een die nog met de hand bediend wordt. Allemaal goed en wel, maar zal de sluiswachter het niet merken? Ja, die mogelijkheid bestaat natuurlijk. Maar toch geloof ik dat we het kunnen wagen. Dat denk ik ook. Op dit uur van de nacht wordt er normaal niets gevaar. De sluiswachter zal wel diep slapen. Zullen Piet en ik het doen om januari? Wat denk jij ervan, Coralis? Mogen we het wagen? Ik denk van wel. Goed, dan laat ik mijn duikende eend opstijgen en we zetten Piet en Marleen aan bal. Dan duiken we weer naar de bodem. We wachten tot de sluisdeur gaat. We varen onder water de rivier in. We duiken weer op, nemen Piet en Marleen aan boord en zetten onze tocht voort. Zeg eens Piet en Marleen, jullie weten toch hoe zo'n sluis werkt, hopelijk. Natuurlijk, Coralis. ik heb dat op school geleerd. Wel, dan wagen wij het erop. Let op mensen, ik laat mijn duikende eend naar de oppervlakte stijgen. Als ik u was, zou ik toch niet zomaar boven water komen, professor. Het is wel nacht, maar je kunt nooit weten of er geen mensen in de buurt zijn. Oh, oh, oh. Maar daar weet ik een oplossing voor, Coralis. Mijn duikende eend heeft ook een kleine periscoop. Net als een onderzeer. Daarmee kun jij eerst even de omgeving verkennen. Is het die dikke buis met de twee handvatten aan weerszijden? Die is het, Coralis. Als je ze naar boven schuift, zal de periscoop boven water uitkomen... en kun je zien of er onraad is. Oké, okay, ik doe het. Hm. Zie je iets ongewoons, Coralis? Niks. Er valt geen mens te zien. Mag ik ook eens zien? Ik heb nog nooit door een periscoop gekeken. Vooruit dan, maar doe het vlug. Hé, hey, zeg hoe gek. Ik zie alles zo duidelijk, alsof het boven water was. Jammer dat het nog nacht is, anders zou ik nog veel meer kunnen zien. Zie jij ook niets verdachts? Nee, nou, niks. Schuif de periscoop dan weer naar beneden. Het is al gebeurd, oompje. Goed, dan stijgen we. We komen boven water. Stuur op de oever aan, professor. Dan kunnen Piet en Marleen aan land. We moeten vlug zijn. Maak vast al de kajuit open, Coralis. Kom, Piet. Kom, Marleen. Het is dus goed afgesproken, hè, jongens? Jullie openen de sluis en wij duiken weer onder. Het komt in orde om januari. Het, voor alle zekerheid zullen we proberen alles te volgen door de periscoop. Dat is goed, hoor. Tot straks. Kom, Marleen. Sluit de kajuit, Coralis. Dan duiken we weer naar de bodem. Piet? Ja? Je hebt wel gezegd dat je weet hoe een sluis werkt, maar ik ken er geen klap van. Dat geeft niet. Ik zal je wel zeggen wat je moet doen. Maar eerst moeten we nog eens grondig de omgeving verkennen. Kijk eens, daar zie ik een huis. Hm. Daar wordt een sluiswachter. Er is niets te horen of te zien. Zoveel te beter, dan kunnen we gerust aan het werk gaan. Wat moeten we eigenlijk doen? We moeten de eerste deur opendraaien, zodat de duikende eend de sluis in kan. En dan? Ja, dan moeten we ze weer dichtdraaien. En vervolgens de tweede deur openen, zodat het water weer weg kan. Moeten we de sluis dan leeg laten lopen? <nacht> niet helemaal natuurlijk, dat kan ook niet. Zodra het waterpeil in de sluis even laag gedaald is als in de rivier, is de zaak in orde. Dan kan de duikende eend naar buiten. Ik heb het gesnapt. Gaan we aan de slag? Oké. Okay. We draaien samen dat grote ijzeren wiel. Daardoor zal de eerste sluisdeur opengaan. Beginnen we? We beginnen. Wat een lawaai. Als de sluiswachter er maar niet wakker van wordt. Hou goed het huis in het oog. Als we licht zien aangaan, moeten we opletten. Alles blijft rustig. Draaien dan maar eens. Oh, kijk, ik zie de periscoop van de duikende eend. Niet ophouden met draaien, de deur is bijna open. Ik geloof dat om januari de duikende eend al de sluis laat binnen, Varapie. Kijk maar, de periscoop gelijk door de opening. <lacht> Mooi, dan kunnen we de deur weer sluiten. En nu in de andere richting draaien, Marleen. Zeg, die sluiswachter moet wel erg vast slapen. Gelukkig maar. De duikende eend ligt nu midden in de sluis, zie je wel? En de eerste deur is weer dicht. We kunnen aan de tweede beginnen, kom. Moeten we hier ook weer aan wat ijzeren wiel draaien? Natuurlijk. Maar ditmaal mogen we het niet meer zo vlug doen. Waarom niet? We mogen het water niet te snel de rivier laten instromen. Het zou te veel lawaai maken. Hoor maar eens wat de grazer nu al begint te maken. Oei, Piet. Wat gebeurt er? Ik zie licht in het huis van de sluiswachter. Dan is die man toch wakker geworden. Wat nu? Ja, verder draaien zo snel we kunnen. De deur moet open voor die man hier is. Vooruit dan. Hé, deur! Wat moet dat daar? Niet ophouden, Marleen. Voordoen. Dat voor de drommel? Dat zal je krijgen, twee jongens? Wegwezen, Marleen. maar En de duikende eenden? Rennen ze ik. Zal jullie leren midden in de nacht mijn sluis open te draaien? ik val. <grijg> Jou heb ik te pakken, kereltje. Oei, meneer. Meneer, alsjeblieft. Wat? Een meisje nog wel? Alsjeblieft, meneer. Laat me toch los. De loslaten, dat denk ik niet aan. Nee, nee, nee, nee. Eerst ga je weer netjes die sluisdeur dichtdraaien. En daarna zul je me vertellen wat de bedoeling is van dit hele grapje. Meneer, alsjeblieft. Laat me toch gaan. Geen sprake van die deur dichtdraaien, heb ik gezegd. Vooruit. Begin eraan. Ik was dus wel tijdig weggeraakt, maar dat was jammer genoeg niet het geval geweest met mijn zus. Toen ik op een veilige afstand gekomen was, bleef ik staan en keek om. De sluiswachter had geen belangstelling meer voor mij. Hij had nog enkel oog voor Marleen die tegen Willen Dank de tweede sluisdeur weer dicht moest draaien. Het was een hachelijke toestand. Niet alleen was Marleen in handen van de sluiswachter gevallen, maar ook de duikende een zat hopeloos in de val. Ik vroeg me af hoe we ons ditmaal konden redden. Behoedzaam sloop ik weer naar de tweede sluisdeur... ...en intussen peinigde ik vruchteloos mijn hersenen... ...om een uitweg te vinden. Maar ik wist niet dat ook oom Januvari en Coralis dat deden... ...want dankzij de periscoop hadden ze natuurlijk ook gezien... ...wat er gebeurd was. Professor, het loopt lelijk mis. Laat mij eens kijken. Ga je gang. Drommels. Die sluiswachter heeft niet alleen Marleen te pakken, maar ook ons. Ja, door het dichtdraaien van die sluisdeur... ...zit onze duikende eend hopeloos vast. Ik vraag me af hoe we ons ditmaal moeten redden. Ja, volgens mij kunnen we maar één ding doen, professor. Wat? Dat is de oplossing van de wanhoop. Breng vast de motoren aan de gang. Ik zal het u uitleggen. Ik doe wat je zegt, Coralis. Meisje, stop eens met dat waaien. Mag ik weg? Haha, <laughs> nee, nee, geen sprake van, nee. Maar me denkt dat ik een vreemd geluid hoor. Ho, oh, meneer, kijk, daar is uh, Waar? Daar, in het midden van de sluis. Wel, wel, wel, wel, wel. Wat is dat? Wel, wel, wel, wel, wel. Is dat soms een walvis die naar boven komt? Oh, kijk, meneer, kijk. Maar, maar verdorie, dat ding stijgt waar de lucht in. Lieve help, wat droom ik nu? Dat rare ding gaat niet alleen de lucht in, maar het vliegt zo waar ook weg. Oh, dat is het gekste wat ik ooit gezien heb. Zeg eens meisje, Het maar verdraaid. Meisje is ook al weg, maar wat is dat toch allemaal? Och, word ik nu gek? <grijg> ik begrijp er niks meer van. Je zult al begrepen hebben wat er gebeurd was. Jawel, oom Janivari had de duikende eend boven water laten komen en het toestel dan onmiddellijk de lucht in laten stijgen. Het is begrijpelijk dat het voor de sluiswachter zo'n spookachtig gezicht moet geweest zijn, dat hij er al het overige door vergat. Die gelegenheid had Marleen natuurlijk gretig aangegrepen om er met stille tom vandoor te gaan. Samen vluchten we snel van de sluis vandaan. Marleen, nu zijn we ver genoeg gekomen. Het opstijgen van de duikende eend heeft me gered. Het was ook de enige manier om de zaak te redden. Maar goed, nu moeten we proberen de duikende eend weer te vinden. Ze is de sluis uitgevlogen en heeft een eindje de rivier gevolgd. Zou ze er ook in neergekomen zijn? Dat zal wel. Ja, dan moeten we ook verder de rivier volgen. Ja. Oom Januari en Coralis zullen vast al ergens aan de oever op ons zitten te wachten. Laten we ons dan haasten. Misschien gaat die sluiswachter zelf ook op zoek naar het wonderbaartuig dat hij uit het water heeft zien opreizen. <laughs> Wie weet denkt hij niet dat hij een vliegende schotel te zien heeft gecrezen. Oh. <laughs> <Ja. laughs> Ons vermoeden bleek juist te zijn. Enkele honderden meters verder troffen we inderdaad de duikende eend bij de oever aan. Kom gauw weer aan boord, jongens. Uh, wat een opluchting, Coralis. Ja, Coralis, ik ben ook blij de duikende eend weer te zien. Kom, stap gauw in. We hebben geen tijd te verliezen. Welkom aan boord, jongens. Ditmaal dacht ik echt dat het definitief afgelopen was... ...met ons avontuur om januari. Ik begon het ook te vrezen. Gelukkig heeft Coralis weer eens de goede oplossing gevonden. Misschien wel, professor, maar als we nu niet snel onderduiken... ...hebben ze ons toch nog te pakken. Toch niet waar, zeg. Jawel, er komt een groep mannen met lantaarns deze richting uit. Duiken dan, opgelet. Daar gaan we weer. We kwamen gelukkig... Tijdig weg. De mannen met hun lantaarns zullen zelfs niets gemerkt hebben van ons overhaast vertrek. Waarschijnlijk hebben ze nog uren tevergeefs gezocht naar het voor hen onbekende tuig. Maar goed, laten we het verder over onze eigen avonturen hebben. En uh, wat nu, oom Januari? Nu zijn we van alle zorgen verlost, jongen. Deze rivier is zo breed en zo diep dat we zeker geen moeilijkheden meer zullen hebben. Ik vraag me toch af wat we zullen doen als we eenmaal de zee bereikt zullen hebben. Dat is toch eenvoudig, meisje. Als we bij de zee komen, varen of vliegen we gewoon rechtdoor. Waarheen? De oceaan over. Wat zeg je? <laughs> Maakt het je soms bang? Wel nee, om Januari. Het verbaast me alleen maar dat we dadelijk zo'n grote tocht gaan maken. Hoe verder we hier vandaan geraken, hoe veiliger ik me zal voelen. Ik ook, professor. Maar de vraag is of we de overkant zullen bereiken. Je onderschat mijn duikende een, beste kerel. Je moest nu toch al weten dat het een zeer betrouwbaar tuig is. Natuurlijk, Coralis. Hoe kun je daar nog aan twijfelen, na alles wat we al meegemaakt hebben? Dat heb je goed gezegd, meisje. Kom, laat ik de motoren op topsnelheid draaien. Dan zul je zien wat je zult zien. Over het verdere verloop van onze tocht kan het kort zijn. We bereikten veilig de zee en begonnen aan de overtocht. Die afstand hebben we gedeeltelijk vliegend, gedeeltelijk varend afgelegd. De reis heeft vrij lang geduurd en was erg eentonig. Maar de duikende eend heeft het gehaald. Op een vroege morgen kregen we weer land in het zicht. Kijk, kijk daar mensen, daar, recht voor ons uit. Land! Wat een geluk, ik dacht al dat er nooit een einde zou komen aan de overtocht. Welk land is het eigenlijk om januari? Zuid-Amerika. Brazilië, om precies te zeggen. Ik had nooit er dromen dat ik ooit toch eens in Brazilië zou komen. Maar wat doen we nu Nu wij Dadelijk landen of nog een eindje verder vliegen? Ik zou wel even de benen willen strekken. Ik ook? Dan zullen we maar dadelijk landen. Dat moeten we trouwens ook doen om wat proviand in te slaan en voorraad voor onze verdere reis. We kunnen op dat verlaten strand naar beneden komen en dan over het land verder rijden. Anders krijgen we weer last van nieuwsgierigheid. Dat doen we. Opgelet, ik laat mijn duikende een naar beneden gaan. We landden veilig en zonder opzien te waren, maar dat laatste veranderde toen we de eerste Braziliaanse stad bereikten en daar halt hielden. In minder dan geen tijd was onze duikende eend omringd door een dichte menigte nieuwsgierigen. Alle mensen, maar dat wordt een ware belegering. We moeten hier gauw weer vandaan om januari. Ja, als het zo doorgaat drukken ze mijn duikende eend nog plat, s'il vous plaît. Please, por favor. Ga toch achteruit, mensen. S'il vous plaît, please. Gracias, por favor. Achteruit. Achteruit. Achteruit, allemaal. Breng de motoren weer aan aangaan. die waren. laat ons uit de voeten maken. We moeten inkopen doen. Maar wacht, ik zal die kerels wel een eindje achteruit krijgen. Heeft u geen handvol klein geld, professor? Ja, ja, maar wat wil je ermee doen? Dat zult u wel zien. Ja, hier, Coralis. Pak aan. Wil je het te gooien, Coralis? Natuurlijk. Kijk maar wat er gaat gebeuren. Senores, senoritas, bakaan, grobbelen Coralis had nog eens de goede manier gevonden. Alle nieuwsgierigen stoven uit elkaar en storten zich op de geldstukken. Daardoor kregen we de gelegenheid met onze duikende eend weg te rijden. In een kalme buurt parkeerden we ons voertuig. We gingen op boodschap uit en stegen dan weer op. En nu, mensen, vliegen we dwars over het Braziliaanse oerwoud naar de westkust. Dat zal me weer een tochtje worden. Vlieg niet te hoog, oom Januari. Na zo lang niks anders dan water en lucht gezien te hebben, voel ik wel behoefte om eens wat groen te zien. Stel je gerust. Ik wil het Braziliaanse oerwoud ook van dichtbij bewonderen. We zouden het Braziliaanse oerwoud nog van veel dichterbij te zien krijgen dan ons lief was. Want, op een bepaald ogenblik... Hé, hey, wat was dat vreemde geluid? Het lijkt wel of er we met steentjes naar onze duikende eend gegooid werd. Nee, ik vliegt toch niet te laag, zeker? We raken toch de kruinen van de bomen niet? Dat moet wat anders zijn, professor. Kijk eens naar de meters. Lieve help, de oliedruk zakt dan snel. We moeten landen, professor. Ja, ja, en snel ook. Zo niet schiet de motor in brand. Hoe kunnen we in dit dichte oervoud ooit een geschikte landingsplaats vinden? Daar natuurlijk. Waar? Waar? Heb je een open ruimte gezien, Marleen? Nee, maar wel een rivier. Daar kunnen we toch op neerkomen? Je ja, hebt gelijk. Doe het vlug, professor. Ja, ja ik ga al, ik ga al. Opgelet, mensen. We bereikten, gelukkig nog tijdig, de reddende rivier. Oom Januari zette gouden motoren af en daardoor was elk gevaar voor brand geweken. Maar daardoor, meisjes en jongens, zaten we ook met een defecte duikende eend midden in het ontoegankelijkste Braziliaanse oerwoud, waarin ons misschien duizenden dodelijke gevaren belaagden. Hoe het allemaal moest aflopen, wist op dat ogenblik geen van ons vieren. Maar een volgende keer horen jullie er beslist meer over.